Juris Stubinitski met het NOS-journaal. Die een olifant in een greppel terecht is gekomen. Al het publiek moest het park uit omdat de kans bestond dat de olifant uit de greppel zou klimmen. In maart 2009 gebeurde in Dierenpark Emmen hetzelfde. Toen zat olifant Annabel klem in een greppel. En omdat het dier niet zelf overeind kon komen en er dan ook niet uitgetakeld kon worden, werd de olifant afgemaakt. In Rusland is een filmpje opgedoken waarop te zien is hoe iemand van de partij van premier Poetin stemmen kapt. Het filmpje gaat over de 35-jarige burgemeester van Isjevsk, een stad in de Oeral. En hij spreekt gepensioneerden toe. Hij zegt dat hij geld zal geven aan hun instelling als ze stemmen op Verenigd Rusland, de partij van Poetin en met Vedev. Het bedrag kan oplopen naarmate meer gepensioneerden uit de instelling op de partij stemmen. De burgemeester zit in het hoofdbestuur van Verenigd Rusland.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 Aan het begin van de middag zag een wandelaar het lichaam in zee drijven. De selecties debuutprijs is toegekend aan schrijver Peter Buwalda... voor zijn boek Bonita Avenue. De debuutprijs bestaat uit 10.000 euro. De andere genomineerden waren Thijs de Boer, Aad Doutsenberg, Erik Mengveld en Joost de Vries. Bonita Avenue staat ook op de shortlist van de ACO-literatuurprijs... die morgen wordt uitgereikt. Het weer, het is overwegend bewolkt en er staat een matige zuidwestenwind... Morgen begint bewolkt en in de loop van de middag breekt de zon door. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op daad 12 uur Arnhem door werkzaamheden tussen Driebergen en Maarsbergen 2 kilometer. Tot zover de verkeersin.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 Dat wil dus zeggen, zeggen, extra weekend. Vijf. Op zes, ik hou van Holland. Hashtag ik hou van Holland. I-H-V-H. Populairste programma op de zaterdagavond. Dan hebben we op vijf, Rode Ajax. Hashtag R-O-D-A-J-A. Gisteren gespeeld. Einduitslag was 0-4 voor de Amsterdammers. Dan hadden we op vier, leuke wedstrijd trouwens: 20 PSV. Hashtag 2 PSV. Ook leuke wedstrijd, ja, dus uit de slag werd er 2-2. Uh, en dan gaan we naar de top 3. Ja. En hoe kan het ook anders? Op uh, 3, hashtag Cedia. Op 2, hashtag Mauro. En op 1, hashtag Cedia congres. Hoe kijk jij er tegenaan? Dat, dat Mauro, Mauro proces. Ik uh, volg het niet helemaal. Maar. Jij volgt het niet? Je weet ook niet wat, wat, het, enige, weet ook niet wat het inhoudt? Nou nee, ja, eigenlijk niet, te nee, zijn. Nou, het is zeg maar zo'n jongetje, dus nu, uh, die wordt nu 18e jongen, moet ik eigenlijk zeggen. Is Mauro. En hij komt uit uh, Angola of iets dergelijks, zo'n ja. land. En hij wordt naar. Uh, omdat hij 18 is, moet hij, hij nu het land uit. Hij is als asielzoeker is hierheen gekomen.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 En dat is dus het verhaal Maureen. En volgens mij wordt dinsdag wordt er uitspraak gedaan. Oké, okay, hey, wacht um, Dit waren de training topics van uh, vandaag. En uh, eigenlijk dit weekend. Zometeen gaan we het hebben over de evenementen hier in Zandvoort. En de omgeving met Roy van Buring. Hij is zometeen hier, uh, volgens mij live in de studio. Hij kwam langs. Nou, is gezellig. Ook muziek van uh, Billy Joel onderleg, uh, onderweg. Onderweg Hannesty. Maar nu is Mojo een lady. Hear me tonight. Might just as well be blind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 Liedje Billy Joel en Honesty. Twee tussenstanden in de Eredivisie, half drie begonnen. NEC Utrecht tussenstand is daar 3-0 en de tussenstand in Groningen bij FC Groningen Feyenoord tussenstand is daar 6-0. <totstuken> Ja, wat een goede plaat is dit zeg? Het is een uh, nog niet zo heel uh, erg oude zanger. Volgens mij is hij in de 20 ergens. Een heel goed nummer. Hij heeft ook een uh, nieuw album uitgebracht. Ik heb het over Meyer Hartong. Het is een beetje soul-achtig. En uh, zijn nieuw album heet How Do You Do It.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 En je kan je aanmelden via www.zandvoort.nl Oké, okay. dus. nou dan gaan we naar de volgende. Het ja, de... heeft ook een beetje mee te maken. Ja, zeker. <laughs> ook met oudere mensen, nee. Maar het heeft daarmee te maken dat er een rondleiding gaat plaatsvinden door de geschiedenis van Zandvoort. En uh, deelname is 2,25 euro. En, en dat wordt georganiseerd door het Museum van Zandvoort. En, oh, dat is ook op 5 november, natuurlijk tijdens de 50 plus dag. En het begint om half 2, dus 5 november half 2 bij het Museum van Zandvoort. En dan kan je je ook aanmelden. Het kan via www.zandvoortmuseum.nl Ja. Oké. Okay. Dit is ook voor ouderen op de het is de ouderen. De oude agenda, nee, wel een grapje. <laughs> Lijkt er wel op, hè? Ja, ja, maar dit is Cinema Nostalgie. Op 1 november gaat het weer plaatsvinden in, uh, in de gemeente Zandvoort natuurlijk. Bij uh, Circus Zandvoort. En uh, dat is uh, op uh, 1 november. En uh, de intree is, uh, is 7,50 euro. Wordt georganiseerd door Stichting Pluspunt. En uh, iedereen is, vanaf is van harte welkom uh, om... Uh, om 1 uur smiddags in Zirke-Zandvoort. Oké. Okay. Ja, Zandvoort cultuurarrangement. Wat het precies inhoudt weet ik niet, maar het ziet er nou uit dat je dan een bezoekje mag brengen aan het Zandvoort uh, Museum, een bezoek mag brengen aan uh, het Jutters Museum en koffie en thee en fris met verse gebak kan krijgen. En dat uh, vindt uh, plaats op 2 november vanaf half 11.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 Even een leuk muziekje dan. Met leven, meneer. Goeiedag, mevrouw. Met uh, Aldo van uh, Radio Zandvoort. Ik wou vragen, wat vindt u van de wintertijd? Oh, uh, uh, wilt u me even niet lastigvallen? Oké, okay. tot ziens. Dag. Hm, Jij moet altijd die vraagjes lastigvallen. Het is <laughs> altijd ongelooflijk. De, altijd weer. Dan gaan we anderen proberen. Nu maar buiten gebruik, dat is ook een beetje jammer. Ja. Wat vind jij daar eigenlijk van Rudy? De tijd. Ah, ik kan je lekker gaan slapen, ik vind prima. <laughs> ja toch? Naar het uh, Den Bos gaan we nu bellen. Hallo, dit is de voicemail van Remco en Marieke. Remco en Marieke, <laughs> nou je hebt weer goed geproduceerd, allemaal. Sure, sure. Nog eentje. Die gaat naar. Uh, Kos kostbare zintijd. Wat het zei je? Ja, heen. het lijkt uh, ja, live for you wel. Die willen ook altijd in, ze krijgen ja, nooit op. Neem ook nooit op. Nou, volgende. Inschede. Twen. Vrouw Meijer. Goeiedag mevrouw, met uh, Aldo van uh, Radio Zandvoort. Een dag, mijn herha alsjeblieft, En ik weet niet met wie ik spreek. <laughs> <laughs> Mev eh? Mevrouw. Ja, immer. Ja, wij wachten. Wij hebben alle tijd.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 Om in te komen als ik daar zo veel in ben. wordt het toch niet anders van. Wij moeten het iedere dag nemen zo als kompa. Ja. Ja toch? Daar heeft u gelijk, helemaal gelijk in. Ja. En heeft u er van gebruik gemaakt? Lekker een uurtje extra, extra geslapen? Wanneer? Nou? Vannacht. Vannacht? Jawel, en over nacht Ja, helemaal goed. Nou mevrouw Meijer, dank u wel. Ja. En een hele fijne avond verder. Ja. Oké, okay, dag. we. Nou, doen. mevrouw mm -hmm. Meijer. Ja, als jij er nog eenmaal wil doen, geen enkel probleem. Mevrouw Meijer vond het, uh, vond het niet erg. Het wordt donker en het weer licht, zei ze volgens mij. Ja, ik het zo Zo dergelijks. Niet ik vond er eigenlijk niks van. Maar ja, je moet vriendelijk blijven hè, voor de mensen. Volgende.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 Mijn, mijn lichaam die laat er gewoon toe. Oh. Ja. Dus heeft u, heeft u wel gebruik gemaakt van dat extra uurtje slaap? Ja, zeker wel. Ja, ja, ja, dat was lekker hè. Ja. Ja, ja. Nou, oké, okay, duidelijk. Goed zo. Oké, okay, dag. dag. Nou, wat wil je nog eentje. Kunnen we maar doen? Altijd leuk toch? De nou, laatste dan. Bart Smitten, nou dat is niet de goede, denk ik. ik Biersteker, zullen we die maar bellen? Ik vind je wel leuk afgenaam? Ja, tuurlijk, geen probleem. Ik krijg een beetje een aprosquisfeertje. Ja, lekker toch? Bij de, uh... Maar daar kan ik alleen geen muziekje draaien. Dat is een nummer. De heer en mevrouw biersteken. Dacht ik. Nou, doe jij het woord zou ik zeggen. Zo, goedemorgen.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 U ziet het niet? Nee. Okay. <laughs> Oké. Okay. Nou ja, nou, <laughs> Mevrouw, dank u wel. Ja. En fijne avond verder. <laughs> God God. <laughs> ik zie het niet, ik zie Hoe het niet. Hoe kan het nou? Je kan het in de hele niet zien. Echt. Uh, nog eentje doen? Of niet? Nee, ik ben, er wel, ik ben er wel helemaal klaar Eindje, mee. Eentje, nog eentje. Nee, ik ben er klaar oh, mee. Okay. Ik denk dat het ook wel duidelijk was. Veel mensen vinden, vinden het niet erg en, en vinden het wel prima de wintertijd. Kloppen ik moet zeggen, dat uurtje slaap, ik vind het eerlijk. De klopt kloppen toch niet dan, hè? Nee. In maart 2012 gaat de uurt, uh, een, uh, uur weer een stuk vooruit. Hier is Robbie Williams en Bodies.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 I feel like it's for me, wanna feed up the energy, love living like a deity. Wanna date, one day, and y'all oh, Jesus really died for me I guess Jesus really tried for me. Bodies in the body tree, bodies making chemistry, bodies on my family, bodies in the way of me. Bodies in the cemetery And that's the way it's gonna be All we ever wanted So to could make it Hope that someone could take it God save me Rejection From my reflection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 En ik moet zeggen, dat is echt een topprogramma als muziekliefhebber. En dit liedje kan langs. Jill, Scott, Heron en Brian Jackson. De Bado. Heel fijne werkweek. Tot volgende week. Oh, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro.